Nederland sluit de ambassade in Jemen voor het publiek. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken is het een voorzorgsmaatregel... en zijn er geen concrete aanwijzingen voor een aanslag. De consulaire en visumafdeling van de ambassade is de rest van de week dicht. Daarna wordt bekeken of de sluiting wordt verlengd. Het ambassadepersoneel blijft wel gewoon aan het werk. Japan, Frankrijk, de VS en Groot-Brittannië hebben ook hun ambassade gesloten... vanwege mogelijke aanslagen van Al-Qaeda. Culemborg heeft een noodverordening ingesteld voor de wijk weide. Er geldt een samenscholingsverbod voor vier of meer mensen. Ook zijn brandgangen bij de huizen afgezet met betonblokken, zodat relschoppers niet meer bij de huizen kunnen komen. Er is al lange tijd onrust tussen Molukse en Marokkaanse jongeren in Culemborg. In 40 jaar zijn er niet zo weinig nieuwe auto's verkocht. Vorig jaar werden 388.000 nieuwe auto's aangeschaft. En dat was ongeveer net zoveel als in 1969. Dat blijkt uit cijfers van de BOVAG en de RAI. Volkswagen verkocht vorig jaar de meeste auto's, gevolgd door Toyota en Ford. BOVAG en RAI verwachten dat de autoverkoop dit jaar stabiliseert. De eerste president van Suriname, Johan Ferrier, is overleden. De vroegere onderwijzer was al sinds 1946 politiek actief. Hij werd in 1968 gouverneur van Suriname... en in 1975, bij het uitroepen van de onafhankelijkheid, president. Na de staatsgrepen onder leiding van Desi Boutersen in 1980 trad hij af... en ging in Nederland wonen en overleed in Oegstgeest. In Suriname hangen in verband met het overlijden vlaggen op overheidsgebouwen half stok. Johan Ferrier is 99 jaar geworden. Het weer vanavond en vannacht her en der wat sneeuw. De temperatuur ligt rond nul aan zee. Landinwaarts vriest het 2 tot 5 graden. Morgen overdag aan de kust kans op een sneeuwbui, ook af en toe zon. En de temperatuur ligt dan rond het vriespunt. Dit was het NOS-journaal. Zandvoort heeft het.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 En dan de live-uitversie. Standing by your side Baby, come to me Let me put my arms around you This was meant to me And yeah, I'm also glad you I can't go back to living. With.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 Samen naar het strand, ze zijn met de zee, geef me je hand.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 I say goodbye The world may not be safer But good Lord Jesus. I'm asking that or I try the great God but now I'm asking you. Cause I may not have all the answers. No.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 Just a prayer that you can say Cause I may not have all the answers, no.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 Altijd hoopvol. Nu voor het eerst geloof ik dat het niet meer gaat. Maak me even wakker. Dit is maar.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 Zonder jou, denk daar niets meer vandaan. Alles is nu veilig, alles is nu veilig. Stil maar, ik kalmeer je, zalf je en masseer je. Meer voor jou, voor hoofd. Oh. Dan voel je, alles is nu veilig, alles is fijn. Deze balsen, die is koel cool en zoet. Voor de hitte in jou, hoofd. Oh. Aan. Het is goed, denk aan niets meer van na. Ga alles is niet, alles is niet Dames, zoveel luxe voor één moment koelte. Is dat niet wat duur betaalt? Met wat jij verspeeld hebt, had ik voor de armen 300 zilverling opgehaald. Mensen die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 Je neer Laat het los Laat het los Je bent moe, denk aan niets meer van Alles is niet bijna. Alles is, niet bijna. is niet bijna. Judas, ben jij Iemand die zich alleen Druk maakt over het Groot wereld leed Op bij huis zijn Zorgen te verlichten Is wat Maria Deed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 Nu toch niet meer, dus uh, reclame ervoor maken kan ik niet meer, maar werkelijk een schitterende musical. Jezus, ja, jij de die Het is een beetje moeilijk om zo'n. Uh... Zo'n cd die helemaal in elkaar overloopt om daar een mooie crossfade in te maken. Doe wat je wil, Tijn stoet stil van Berthe Rink. Althans, hoe weet, en Philip, zij schreven het en hij heeft het verteld. Langer, langer wordt het licht. Jij schudt je haren los, laag op je gezicht. Ik ben zo warm als lentezon. Iedereen smelt voor jou. Je in je ogen, je hebt het naar je zin. Zand op je huid, je gaat het water in. Je brengt de dag het hoofd op hoog, Jij weet wie je bent. Je zegt geen. Je los, niemand die je rennen kan. Je lacht zelfs naar de zon. Je bent in voor iets onverwachts en ga.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 Zoveel te zien, zoveel te keuren, een gezin fietst voorbij en de jongens maar zeuren, de vaders hun gezicht verrooid, veel plezier zo van. Zat ik maar thuis, in plaats van hier maar hier komt een stoot aangelopen. Nou, ik heb mijn ogen wijd open, wat er allemaal niet omga in die kop van mij. De zonde kan zo zonde zijn. op de fiets en ons en vond. Hoe is het met je ogenknie? No, een noni is je stokgeladen boys in the bed. Ik zal de rober eens roepen. Nou dat ik hier bent. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, pils. Ik ga een rondje geven. Een ijsje voor het mazelmeisje en voor mijn dag een geus. De zon, die kan zo lekker zijn. Mmm.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 It's your father and all. Het leven van Benny. Twares CD2, zo heet deze CD gewoon, kwam uit in 2002. Eindigt allemaal op twee, hè? En dan ruimt dit ook nog. Find your way.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 Brengt hem maar weg yeah. om blote voeten in het gras? Wat dan zo lang? In the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 It's my guiding star When the road is dark Een elektronisch doosje, dus uh, ik heb hier ook een CD voor me liggen van uh, des spulletjes.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 Kussen deur open lot, en ze waagt mijn naar onder te gang. Wordt ze stil, want ze weet, wat journaal weer zal zijn, Wordt de krant wel weer vol van zal staan. En dan vuur ze...